Een Lipton Ice Tea, Pepsi, Rivella en Royal Club per blikje. Ook één plus één gratis. We doen het je mee. Plus. Het is 12 uur. Goedemiddag. Een hele goede middag. nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos. Ja, goedemiddag. ProRail wil het een stuk veiliger gaan maken op het spoor. Er komen onder meer honderden slimme camera's. En ook gaat het spoorbedrijf testen met drones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 niet terug naar huis. Er was dan vannacht een grote brand en er is mogelijk asbest vrijgekomen. Een speciaal team onderzoekt dat nu bij die brand raakten ook meerdere mensen gewond. Zes mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. En Tesla-baas Elon Musk blijft herhalen... hij is nooit op het eiland van zedencrimineel Jeffrey Epstein geweest. Dat zegt hij op zijn eigen platform X... Gisteren werden er nieuwe documenten in het grote Epstein-onderzoek vrijgegeven... en daarin wordt ook Musk genoemd... maar hij zegt amper contact te hebben gehad met dus Jeffrey Epstein. En zoek je nog een nieuwe zorgverzekering... dan heb je daar nog een paar uur de tijd voor. Vandaag is de laatste dag dat we een nieuwe verzekering kunnen afsluiten. Dat kan dan wel alleen als je je oude verzekering... al voor het einde van het jaar hebt opgezegd. Er stappen dit jaar trouwens een stuk minder mensen over. En dat komt dan vooral omdat bij veel verzekeraars... de premies gelijk zijn gebleven. Het weer nog van meer plaatsen. in. Het Noordoosten kan het door ijs al glad zijn, op steeds bij andere plekken droog. Ook kans op wat zon, maximaal 9 graden. Morgen in het Noordoosten, opnieuw glad, in het zuiden een graad of 8. Het is trouwens wel even waard hoor om even te checken of je kan overstappen. Ik heb hem in december omgegooid. Volgens mij 12 euro per maand minder. Ja, ik 30 euro eh, minder. Oh. Per maand. Moet je kijken of dat het jaarbasis is. Dat man. is echt wel. Uh, dat is, ja, maar dan moet je hem dus wel al hebben opgezegd in december. Ja, okay. anders kan je niet meer ja, overstappen. Oh, ja. Ook een beetje een mooie Een onder het gras. Dus. Fijn addertje. Yes. Nou, doe dat dan de volgende keer ja. in ieder geval. Even checken. Flitsmeister meldt viel op de A4. Den Haag-Amsterdam bij de Nieuwe Meer Staat vijf kilometer en een kwartier vertraging. En op de A76 van Geleen naar Keulen bij de grens. Hoofdrijbaan dicht. Drie kilometer, twintig minuten. En flitsers op de A6 richting Muidenberg bij 42,7. Na het viaduct is dat. Let op. Oké. Okay. Op de Aze A7 richting Groningen bij 169,8. de A12 richting Utrecht bij 66,2. En op de A58 richting Tilburg bij 45.5 Tom en Bram Hey, ready voor de zaterdagmiddagshow warm welkom, ja. zometeen muziek van Adele nu Kelvin Harris en Blessings Down Q-Music, rolling in the deep. Maakt het 8 minuutjes over 12. Warm, welkom. Het is zaterdagmiddag, de weekendshow. Daar Bram krikker En daar Tom van der Weert. We Zijn het tot drie uur vanmiddag. Leuk als je meedoet met de show, dat kan in de Q-Music app. Kom erbij met een foto, een video of een spraakberichtje. Hoe is het met de buik, Tom? Goed. Goed. Ja, hoor. Nou, ik keek ik nog. Ja, ik, ik, ik ben me toch eigenlijk wel een beetje doodgeschrokken van gister. Gisteravond toen we hier zaten? Toen, ja, voor degenen die het hebben gemist, ik kwam dus aan. Tom at daar al een soort chocoladegebakje. Nou, heerlijk. Ja. Uh, vervolgens nam hij daar ook nog even drie mercietjes bij. Ja. Uh, nog even een handje snoepjes. Nou, oké, okay, ja. weet je, dan, dan heb je, je Sugar Rush wel gehad. Maar toen kwam het avondeten? Toen kwam het avondeten. Dat was een kapsalon voor de heer Van de was Weer. erg lekker. Dat was erg lekker. Uh, nog Een stukje donut van de. Hij heeft ook nog een, een Dunkin' Donut uh, gegeten die, diezelfde avond. En om hem af te toepen, een snickereisje. Ja, dat was lekker. Nou, ik heb dat dus even voor de grap ingevoerd. Uh, Tom van der Weert, jij hebt gisteren 2100 calorieën gegeten vanaf 6 uh, uh, uur. Oh ja. Vanaf 6 uur. Dat is zeg maar meer dan de gemiddelde inname van een vrouw op een hele dag. Ik had gistermiddag bij de lunch wel een salade met zalm. Dat is goed toch? ja dat compenseert het niet maar oké okay. <laughs> maar je voelt je nu goed ik voel me een keer lekker <laughs> ja. nou dat is belangrijk ben jij uh, ja ik voel me goed ik voel me goed ja ja nou ja ik nou, ben nu allemaal belasting aan het invullen. Dat moet weer. Oh, oh daar ben jij wel een week mee bezig. <laughs> ja, inderdaad. Zang vlag uit in Apeldoorn. Ja, het klinkt weer maar krikken dient belasting in. Het klinkt, uh, het klinkt niet als weekend. Joss, we gaan met het hele zeggen. bedrijf gaan we op uitje. Ja, leuk, leuk, leuk. leuk. Uh, Goed, uh, nou, we zijn ook heel erg benieuwd wat jij allemaal uitpookt. <laughs> uh, kom maar bij de Q-Music app. Dat kan met een berichtje of uh, met een foto of een video. Of uh, gewoon lekker getypt. Ja hoor. allemaal uit Hartstikke leuk. Wat klinkt hier aan? Als het champagne in Apeldoorn. Hoestertje. Hou bro, op, hou op. Head, like whoa, whoa, whoa. Head, like Beetje zomerse muziek op zo'n grijze dag. Bakermat. vandaag komt eraan eerst Where Is My Husband op Q Music. Hier is Ray. One day This nation will rise up and up, live out the true meaning of its creed. I have a dream that one day on the red hill is a The sons of former slaves and the sons of former slaves will be able to sit down together at the table brotherhood. Dan is het guur, grijs en nat. Maar bij Q niet. Bakermat vandaag. Hey, eens even zien wie er allemaal gezellig bij is in de Qmusic app. Ja, laten we eens even kijken. Ik zie hier een bericht van Nathalie. Onze zoon Tobias vandaag 20. Nu appeltaart en stroopwafeltaart aan het maken. Nou, gefeliciteerd. Nee, spakelijk. Hart, van harte. Ilse stuurt een foto vanuit haar nieuwe slaapkamer. in Dat klinkt in haar, trouwens een uh, beetje als jouw avondeten, hè? Appeltaart ja. en stroopwafeltaart. Ja, daar heb ik mee ontbeten. <racht> <Ja>. <racht> Ilse stuurt een foto vanuit de nieuwe slaapkamer van haar nieuwe woning. Na twee maanden op een eenpersoonsmatrasje te hebben gelegen... ga ik nu eindelijk in een normaal bed slapen. Erik, die zegt, uh, we zijn de kinderkamer in elkaar aan het zetten. Een hele klus. Goed, Erik en mijn zoontje verder. Anita, foto vanuit de auto met haar man onderweg naar Apeldoorn... voor een lekkere. Lunch. Even kijken, Gerard is weer ramen zemen. Uh, Anneke nog, genieten van mijn laatste vrije dagen... na zes maanden verlof, na de geboorte van Jort. Heerlijk naar jullie luisteren en een foto van Jort erbij. Ah, ah die is, lieve, lieve baby. Schatje. En uh, Roos is nog lekker aan het puzzelen. Maar we gaan ook even contact leggen... Ja, met iemand die toch wel een beetje in de wolken zit op vandaag. En dat is Jenny. Hallo, Jenny... Goedemiddag. Ja, dit is dat echt... een berichtje waar jij op aansloeg, Bram. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Jenny, wat staat er vandaag te gebeuren? Uh, nou, ik ga met mijn vriend de open trouwlocatieroute bezoeken. Kijk, Kijk wacht ja. even. Jij zegt vriend of bedoel je verloofde? Ja, dat bedoel ik eigenlijk. Ja. Maar dat vinden we eigenlijk een ja. beetje gek woord. Ja, en, en wanneer is hij op zijn knieën gegaan? Kerstavond. Oh, ja, oké, okay. dat snap ik. Dat zit er nog niet helemaal in. Nee, dat is een nee. paar weken oud. Oh, wat fantastisch. Had hij het op een mooie manier gedaan... Ja, heel mooi. Heel romantisch. Wil je er iets over kwijt of zeg je dat hou ik lekker voor mezelf? Nou, ik kan wel vertellen dat we met z'n tweeën uh, hadden we eigenlijk thuis, kerstdiner. En we doen al wat cadeautjes onder de kerstboom voor elkaar. En daar zat een ring in. Daar oh, hadden een lief verhaal ja, bij. Joh, dat is wel heel ja. romantisch, ja. Ja, dat is ja. wel heel leuk. Ach, ja, fantastisch. En nu, dus uh, ja, trouwlocaties uh, bezoeken met, met de open route. Uh, ja. Uh, hoeveel gaan jullie er vandaag zien? Vier vier, oké. Okay. Een beetje in jullie regio dan ook echt of, of overal en ergens? Nee, we willen wel ergens in de buurt. Het gaf ze niet heel lang hoeven te rijden. Nee. Ja. Oh nee, nou dat is, dat is wel heel erg leuk. En wat maakt voor jou een goede trouwlocatie? Hoe moet dat er een beetje uitzien? Nou, ik hoop heel erg dat ze buiten kunnen trouwen. Dus het moet een beetje mooi weer zijn. Dat dus ja. is natuurlijk niet helemaal aan de hand. Maar dus moet er moet vooral een locatie zijn... waar je mooie, lange tafels in een gezellige setting kan maken. Ja, ja, ja. fantastisch. Ja. Heb je nog tips voor Jenny? Want jij hebt natuurlijk ook trouwlocaties bezocht. Ja, nou, ja, kijk, het is inderdaad... Dat weer is in Nederland natuurlijk... Ja, je weet het gewoon nooit. Um, was bij jullie ook echt een gok natuurlijk. Wel in de, de zomer. Ja, de dag maar ja, voor onze uh, bruiloft, toen regende het. En de dag na onze bruiloft, was het echt snikkelheet. Uh, wij zaten precies op de grens, ja. dus dat was heel erg mazzel. Uh, maar tip, ja, ik zou toch zeggen... misschien wel de maand augustus, die is eigenlijk het meest veilig. Juni kan je eigenlijk al niet meer vertrouwen. Uh, en wat toch een dikke tip is... je moet toch ook een beetje met plan B rekening houden, Jenny. Stel, het regent toch... Dat je in ieder geval een mooie binnenlocatie ook uh, hebt. Ja, daar kijken we ook naar. Ja. Dat als het inderdaad niet lukt, dat het dan ook nog gezellig is. Precies, ja. we gaan uit van plan A natuurlijk. Lekker buiten met een lange tafel. Maar stel, je ja. moet toch met die lange tafel naar binnen... dat je dan ook helemaal blij bent. Precies, dus dat moet allebei een beetje hebben. Nou, wat ontzettend leuk. En wanneer gaan jullie trouwen? Uh, nou, dat zal dus rond uh, juni, juli 27 zijn, hopelijk. Ja, nou, hartstikke Ocht, Ja, zomer. Heel leuk. Wow. Ja. Echt wel moois om naar uit te kijken, Jenny. Ja, fantastisch. Zeker. Nou, ga er lekker van genieten deze, nou, deze dag sowieso. Maar ook die, die hele reis naar die bruiloft. Het is ja, fantastisch. Het wordt de ja. mooiste dag. Daar gaan we voor. Nou, dat gaan we zeker doen. En dat hoop ik. Dan en liefst aan uh, lief je verloofde. Ja,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 Sinds 1947. Elisabeth, hey, wist jij dat papa een vroegboek is? Nee, waarom boek je nu? Ook? Omdat je bij prijsvrije vakanties nu de hoogste korting krijgt tijdens de super vroegboekseil. Dat is fijn, dan houden we dus extra geld over. veel ijsjes. Lekker hè? Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op de baak.nl. Prijsvrije vakanties, nu de hoogste korting tijdens de super bij Belisol geven we 20 jaar garantie vanwege het vakwerk van onze vakmensen. Uw nieuwe kozijn, deur of schuifspui. wij ontzorgen u van advies tot montage. Plan een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Windfarm. Hmm, serious go on Dat is het geluid van windfarmed Seaweed Snacks. Gekweekt bij een windpark op zee van Vattenval. Meer weten? Ga naar vattenval.nl slash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 1, goedemiddag. Goedemiddag. kielverkeer van Flitsmeister viel op de A12, Arnhem richting Oberhausen, bij de grens, daar staat 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam, bij Schravendeel, 3 kilometer en een kwartier. En op de A76 Geleen-Keulen, bij de grens, 2 kilometer kwartier. En flitsers op de A12 richting Utrecht, bij 66,2 wat was het onder het viaduct? Ja, net er voorbij. Oké, okay. op de A... Nee, dat was een andere trouwens. De A6. Dat was de A... Dit was de A12. <laughs> Goed, op de A17 richting Roosendaal, bij 6,0 misschien ook wel mijn viaduct. En op de A 58 richting Tilburg staat een flitser bij 45.5. Music, Tom en Bram. Team Tom versus Team Bram komt eraan. Eerst Taylor Swift. Q habit of missing you. En opa light op Q. Team Tom Versus Team Bram. Spelen wij in teamverband. We hebben alleen nog geen teamgenoot. Uh, team Tom, naar wie ben jij op zoek vandaag? Ik zoek voor Team Tom. Een persoon die vandaag heel stipt op de tijd zit. Als in positief of negatief? Positief. Dus iemand die haast heeft of iemand die gewoon... Ja, maar haast, maar wel met allemaal leuke dingen. Ik heb dus nu een, uh. een schema dat loopt tot, uh, tot vannacht kwart over één. Dan ben ik klaar. Maar er oh, moet ja. echt niks misgaan, want anders loop ik in de zoek. <laughs> Oké. Okay. Ik ben vanmiddag hier om drie uur klaar met jou. Dan ga ik uh, plankgas naar huis. Doe ik even een paar klusjes, even het afval wegbrengen, even, even een stofzuigertje, dat soort dingen. Dan gaan we naar Pek Zwolle vanavond. Dan ga ik uh, een wedstrijdje kijken en uh, daarna mag ik plaatjes draaien daar. Dat is leuk. En als dat klaar is, dan moeten we... Plankgas in de auto naar uitgeest. Dan moet ik draaien om kwart over twaalf vannacht met het foute uur. En dan kwart over één ben ik klaar. Nou, dat er is, mag niks uh, misgaan. Dat is een lekker dagje. Ja. Dan weet ik al hoe ik jou hier morgen aantref. In trainingspak. In trainingspak, <laughs> moe ja. en zin in vet. Ja, precies. <laughs> nou, nou zit je vandaag ook heel uh, precies op de tijd... maar wel met allemaal leuke dingen, meld je aan voor Team Tom. Nou, voor Team Bram ben ik op zoek naar iemand... Ja, die toch vandaag pech heeft gehad. Oh, ja, ik heb gewoon pech. Wat dan? Nou, uh, allereerst toot ik een bakje uh, van, die, uh, van die pitjes... hoe heet het, granaatappelpitjes om. Ja. Weet je, ik pak iets uit de koelkast. Baf, dat bakje mee. Hele onder die pitjes. Het geeft ook af, de irritant zit ja, ja, ja. te poetsen. Nou, ik had ook al pech met mijn ei. Er was één ei die was volgens mij niet helemaal goed. Dus dat, oh, Ik deed die in de pan en ik, het geurde meteen van... boah, dat is niet goed, dat is niet goed. Dus ik heb ook een beetje pech vandaag. Heb je nou ook al... Uh, ja, is pech bij jou ook al om de hoek komen kijken? Hoe in Team Bram? Stuur dan Team Bram via de Q-Music app. Dan gaan wij strijden tegen elkaar en de winnaar krijgt een Q-prijzenpakket. Nou, welk spel zullen we spelen, Tom? Oeh, nou ja, ik zit vandaag op de tijd. Dan kunnen we een betere spel doen die we al een beetje kennen. Waarvan je ook weet hoe lang het duurt: 30 seconds. 30 seconds, doen we die? Er komt nieuwe muziek aan van Nate Smith, After Midnight, Not a Chainsmokers. Something just like this op Q-Music. I've been reading books of old, the legends and the myths. Achilles and his gold, Achilles and his gifts. Spider-Man's control, and Batman with his fists. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where well, you wanna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 Still missed it. En after midnight. Team Tom versus Team Bram. Spelen wij in teamverband? Ja, en Team Bram is ja, ook wel een beetje Team Pech. Want ik zocht een, uh, een pechvogel. En die heb ik gevonden in Calista. Zeg ik dat goed? Ja, klopt. Calista, nou wat leuk. Uh, maar ja, wat leuk. Wat voor pech heb je gehad? Uh, mijn broertje die heeft uh, de frituurpan op de grond laten vallen. Oh, met vet. Ja. Oh, wat vreselijk. Zijn jullie daar nog steeds mee bezig met de schoonmaken, of niet? Ja, nog steeds. Ach, wat vreselijk. Hoe, hoe krijg je dat er een beetje... Ja, wat, wat voor ondergrond is het? Laminaat. Laminaat. laminaat. Oh, laminat. Uh, laminat, oh, hoor ik het. oh ja. wat vreselijk. Krijg je dat er een beetje af? Een beetje, volgens mij. We ja. doen het goed, we doen het beste. Nou, maar de belangrijkste vraag: doet de vetvijver het nog? Nee, die is kapot. Oh, wat een pech. Nou ja, goed. Vanaf nu is pech even de, de hoek om, de deur uit. En vanaf nu gaan ja. we voor geluk en gaan we natuurlijk voor de winst, Kalista. Ja, zeker. Oké, okay. nou, we gaan strijden tegen Team Tom. En jij was uh, Team Tijd? Team Tijd, iemand die op de tijd zit vandaag. Michael, goedemiddag. Goedemiddag Tom. Nou, je hebt wel allemaal leuke agendapunten, toch vandaag? Ja, zeker. Maar als we even doorkneden, grapje. Wat, <laughs> wat, wat, ga, wat ga je doen? Ik uh, ben nu onderweg om mijn dochter weg te brengen bij uh, de oppas. Ja? Dan mijn neef ophalen, dan gaan we naar een uh, derde divisieboerwedstrijd. Ja? En dan uh, snel wat eten en dan door naar de carnavalsavond waar we tevens de bar draaien. <laughs> Zo, uh, Had je niet nog even drie activiteiten ja. erbij kunnen uh, inschuiven? In ja, het had <laughs> nog net, net gekund. En, en hoe laat lig je dan vannacht in het mandje ongeveer? Laten we hopen, vier uur. Tom. Zo zeg. Hallo. En de dochter stond vanochtend om zeven uur alweer naast het bed te schreeuwen. Dus, het wordt uh... gewoon bijna klokje rond voor jou. Bijna wel, ja. Nou, leuk dat je nog even in jouw overvolle agenda tijd hebt voor een uh, potje 30 seconds. We gaan spelen. Beide teams krijgen 30 seconden de tijd. En worden dingen omschreven vanaf het kaartje. En het team met de meeste woorden goed, wint. Juist. Yes. Uh, team Tom, team tijd. Ja, jullie zitten aan de tijd. Ja, we moeten, jullie we beginnen? moeten door, jongens. We moeten door. Willen jullie beginnen? Michael, goed toch? Ja, we gaan zeker door. Ik pak het kaartje. We gaan op zoek naar het social media platform. Dat blauwe ding, Mark Zuckerberg. Uh, Facebook. Juist. Dit is de provincie van Arnhem, onder Overijssel. Elderland. Ja, dit is. Uh, oh, Nederland gaat eraan meedoen met, uh, met, met, met de Koeman en zo. Ofzo. Uh, uh, uh, Eka. Nee, die over de hele Weka. aarde. Ja, en dan Weka. dus. Ja, met, met die sportkampioenschappen. We wereldkampioenschappen. Uh, ja, oké. Okay, dit is het liedje van. Dit is Ja, dit is liedje van Psy. Dat gekke dansje, die die Koreaan, weet je wel? Uh, Gangnam Style. Gangnam Style. Die is goed. Wat, is, wat zit je nou met je vingertje bij, nee, bij het... Ja, ik, hoorde, ik hoorde EK voetbal op. Nee, WK heeft hij ook gezegd. Heeft, ja, WK heeft hij ook gezegd, maar los. Hij zei WK, toen zei hij wereldkampioenschap... Boy. en toen zei hij EK voetbal. Ach, ga je zo tegen ons doen? Ja, dus ik kijk naar de jury, hè. Ik kijk naar de jury, ja. ik zeg het niet zelf. Nou, gaan ben... jullie eerst maar dan. Goed, Calista, maar... ben jij er yeah. klaar voor? Ja! Dan gaat onze tijd nu in, even kijken. Ach, dit zijn twee stripfiguren: een jongen en een meisje. Met tante Sidonia erbij en uh, weet ik wie allemaal. Zusken en Wisken. Heel goed, We dit is de stad van PSV. Land Eindhoven. Ja, heel goed. Uh, dit is. Uh, oh, dit vieren de Duitsers altijd in een bepaalde maand met heel veel bier. Wie feest? Na, het, na september, komt. Ook oktoberfeest. Ja, ja, maar dan de Duitse ja. versie. Hoe, ze, hoe zeg je dat? Oktoberfeest. Ja, oktoberfest. Oktoberfest. Ja, dus oktoberfeest kunnen we niet, uh, nee, kunnen, we niet goed kunnen we niet goed rekenen. Nee, nee, je hebt helemaal gelijk. De jury, uh, ja, die zit er ook bovenop. En dat maakt toch ja, Carlista, we hebben weer pech vandaag. Uh, Jammer. Ja, team, helaas. team Tom die gaat er met de winst van door. Michael, we hebben gewonnen. Uh, Op Hé, hey, ik uh, heb vandaag even geen tijd, maar uh, morgen stuur ik het Q-prijzenpakket met PostNL je kant op. Ja, is goed. Dat is het ik overmorgen, ja. Ja, top man. Mooi weekend, hè? Hetzelfde. Uh, uh, en uh, Carlista vanaf nu gewoon lekker de weg naar boven, hè? Ja, doen we. Oké, okay, nou, heel veel succes o, okay. daar. En uh, volgende okay. keer gaan we voor de winst. Fijne dag. Ja, zeker. Doei, doei. Dit zijn toch altijd van die liedjes. Dan gaat de radio extra hard. Vanessa Carlton op je Music. Hier staat 1000 miles.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 Amen. Mm -hmm. Piano spelen. Dat je dan dit kon leren. Dat zou toch vet zijn? Je kan nog steeds oppakken, hè? Ja, maar met die dikke vingers. Dat is nooit. Maar wat een mooi Ja, als je handen niet was van de mayonaise, dan wordt het natuurlijk top. Vandaag is op je music, A thousand miles. Het is bijna één uur. Het nieuws komt eraan met onze eigen. De nieuwsautoriteit. Louter de feiten. Maar heeft hij ook horrornieuws? Danny. Nee, dat niet, onder meer wel tennisnieuws. Morgen is de finale van de Australian Open. Het is een ja, ja. van de belangrijkste tennistoernooien ter wereld. En dat belooft een spektakel te worden. Alka Rass tegen Djokovic. Gaan jullie kijken? Nou, ik zet hem misschien wel af aan. Nou, misschien wel. Een hangetje. Nou, net was de finale bij de vrouwen. Zometeen wie er gewonnen heeft. Zometeen waanzinnige muziek uit de eighties. Starship We Build This City komt eraan. En ook deze van Rose en Bruno Mars. Fleming.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 Dat is het gevoel van thuis. Griffon Polimax Montagelijm. 9 plus 3 gratis. Nu bij Bouwmaat. De bus van aannemers, de bus van ondernemers... pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op busvan.nl. Zaterdag 5 september. Strand van Scheveningen. Het grootste zomerfeest van Nederland. Live on the beach. Met bankzitters. Flemming, Bente, Agda en de Munich, Kraantje Papi. Criscos Amsterdam. En... Suzanne en Freek, het grootste zomerfeest van Nederland. Zorg dat je erbij bent. Tickets zijn nu te koop. Ga snel naar liveonthebeach.nl Klinkt lekker, hè? Dat zijn de prijsfavorieten van Albert Heijn. Topkwaliteit eigen merkproducten en altijd laag geprijsd. Zoals AH Power All-in-One vaatwastabletten voor 2,35. Prijsfavorieten, je herkent ze aan het blauwe duimpje. Oh, je batterij is altijd leeg als het niet uitkomt.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 Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Viskusproef op één verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig. Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving. Domino's. Ontdek met Eliza Was Here de schilderachtige Griekse eilanden. Boek jouw unieke vakantie.